In Nederland hebben nu voor zover bekend drie mensen de nieuwe variant. Van twee mensen in Amsterdam was dat al bekend. En gisteravond bleek dat ook een Rotterdammer ermee was besmet. Vanochtend zijn de eerste coronavaccins van Pfizer-BioNTech in Nederland aangekomen. Rond half negen arriveerde een vrachtwagen bij Movianto in Os waar de vaccins worden opgeslagen. Ze komen van de Pfizer-fabriek in de Belgische plaats Puurs. Op 8 januari worden de eerste Nederlanders ingeënt.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 In de Arnhemse wijk Prezikhaven zijn vannacht tientallen auto's ondergespoten met bluspoeder... wat grote schade kan veroorzaken aan autolakken en elektronica. Afgelopen week werd bij winkelcentrum Prezikhaven een auto overgoten met een brandbare vloeistof en daarna aangestoken. In de Arnhemse wijk Geitenkamp gebeurde dat vorige week ook al. De Britse dubbelspion George Blake is overleden. De in Rotterdam geboren Blake werkte als dubbelagent voor de Sovjet-Unie. In 1961 werd hij ontmaskerd en moest hij een gevangenisstraf uitzitten van 42 jaar. Na vijf jaar ontsnapte hij naar Rusland. Sindsdien woonde hij daar. George Blake was 98. Het weer bewolkt en vanmiddag kan in het westen al wat regen vallen. Vanavond en vannacht overal regen. Het is 4 tot 7 graden en het gaat harder waaien. Vannacht is het nat en waait het fors aan zee stormachtig. Morgen veel regen en dan is het onstuimig. Aan zee kan het een tijdje stormen. In de middag neemt de wind af en in de avond wordt het droog. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD. Er staat een korte file op de A9. Amstelveen-Alkmaar bij knooppunt Kooimeer. De vertraging is daar vijf minuten. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkel! Zandvoort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 Slag Wat heb je nu toch gedaan? Het kan toch zo niet verder gaan. Marie-Adel, jij bent voor mij het mesje dan. Ik kan niet leven zonder jou voortaan, kleine Marie-Adel. Zag marie en dacht meteen: dat zatje moet ik toch een snel nou versieren. Want heus, een geur als zij is er niet één, maar wel: Jij bent voor mij het meisje wel. Wanneer je voor me in je mini-staan, want wat, ik zie die dan de censuur begaan.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 Ik kan niet leven zonder jou voortaan, Antina en Marina, die wachten zo'n jaar op drie, kleine Italianen. Vinden in de vreemde het ware geluk, maar niet twee kleine Italiaanen. Van Conny Frobus met twee kleine Italianen. natuurlijk afkomstig komst van het Duitse nummer 2. Twee kleine Italianen. En daarvoor hoorde u duo onbekend met Marisabel. Zie je hem zelf het lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. Iedere zondagochtend. Zandvoort uit Zandvoort in herhaling.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 De muzikale trio, de Rhythm Aces. En daarna zong ze bij amateur Big Band, de Blue Blowers. En u hoort er nu, Annie de Reuven, met Voor jou pluk ik de sterren. Voor jou pluk ik de sterren van de hemel. Voor jou haal ik de maan van dichterbij. Voor jou, alleen voor jou zou ik alles willen.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 gewruld vertaald in het Engels dus echt het...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 Thanks for the clock.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 of je bent in groot gevaar. Wel of roep maar de politie, die staat altijd voor je klaar. De politie is mijn beste kameraad. Want hij staat je altijd in en laat en laat. Daarom roep ik de politie als ik hem tegenkom op straat. De politie is mijn beste kameraad. Inderdaad, de politie is mijn beste kameraad.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 beter bekend werd onder de namen Fanny, Lohof Poons en uh, Sylvain Poons. Debuteerde als figurant in het seizoen 1912-1913 bij Coin uh, Conod en Poons. Een gezelschap noemd, uh, genoemd naar de directeur van de plantage Schouwburg. Guus Connod en Solomon Poons. Dat was natuurlijk zijn vader. En hij speelde in operettes refus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 luistert naar Zandvoort uit Zandvoort, met Mario Zandvoort. In het vlees en zijn zo staat er gespreven. dat zijn brood verdienen, vrouw en man. Daar is het zo'n vochtig heel ons leven. Al dit we op een roofje nu en dan. Al maandagmorgen vroeg gaan we aan frakassen. De een die heeft geen minuutje vrij. Een ander transfereert bij klaveren jassen. Een derde hoopt dit tot de loterij. De hele week is een gedraaf.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 Als het zondag is, arbeid voor rust weer, dan trekt er iedereen zijn zondagse gezicht van voor fabriek en zeiden we blijden volen ons vrij en fris wanneer het zondag is. De tekenaar zit de hele week te tekenen. De huisvrouw zit in haar huis vol.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 Ja, als het zondag is, arbeid voor rechtsiers weg, dan krijgt er iedereen zijn zondagse gezicht. Op een schoolfabrikant door zijn we blijde voor een onvrije vrede wanneer het zondag is. Ik hoor nergens bij, ik ben uitgestoten. Ik kan nergens naar binnen, dit feest is besloten. Geen krant om te lezen, er is niets op tv. in deze tijd toch een klein beetje kerstmuziek op de radio. Sommige mensen hebben iets van... is, die ziet ook een kerstplaatje. André, Gerard...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 Zullen hier geen kaarsen branden? Ik voel mij als een kerstboom zonder piek. Ik voel me zo alleen, waar moet ik straks nog heen? In gedachten hoor oh, ik muziek, Ik zit hier heel alleen, ik te vieren. De straf die ik verdiend heb, zit ik aan. Mag ik mijn kinderen nog wat geven Wat geven naar de diepste van mijn Omdat ik zoveel van jou... Al heb je een avond avondgoed. En zoveel waarin ik winnen moet. Toch wil ik vaak geen ander weten. Omdat ik zoveel van je hou.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 Maar niet. En is het gebruik van zeep jou onbekend, toch wil ik van In Waardje koud, Als sloeg je mij op, ik was bont en blauw. Dan, waar ik zoveel van verteld had Stapel van lief, een stralende zon Wat gaf het dan als je geen geld had Kom net nog trakteren, op friet en een film Hand in hand zaten wij daar Patern. We zagen de grachten, het waterloopplein En keken in het park naar de sterren Ik zei WCFM wenst jullie allemaal fijne dagen en een voordel.